Hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Maaike Meijer vertelt de loodhervormer. Ik heb niet veel tijd om iets te zeggen over het nu volgende verhaal. Het gaat over een loodhervormer. Laat dat volstaan. Nu ga ik weer aan het werk. Lood in goud veranderen, u weet wel. Ik heb het geheime recept. Wilt u me verder niet storen? De westelijke uitlopers van de zwarte bergen schijnen vroeger bewoond te zijn geweest. Men treft daar verlaten mijnen en vervallen kastelen aan en overboekerde vuilnisbelten duiden op een verdwenen beschaving. Maar dat is lang geleden. Tegenwoordig ligt de streek verlaten tussen de hoge bergtoppen en zelfs wanneer het lente wordt zijn wat fale bloemen er het enige teken van leven. Niet lang geleden kwam daar echter verandering in. Om een uur of tien in de morgen klonk het knarsen van een roestig slot uit een rubinetoren. En daarop overstemde het piepen van een deur het fluiten van de wind, die eeuwig om de bouwval woei. Nu verscheen er een bleke verschijning in het daglicht, die een bevreesde blik op de buitenwereld wierp. Het was duidelijk dat hij zijn verblijfplaats met grote tegenzin verliet, en dat is geen wonder... De zonderling had veertig jaren lang in de vensterloze ruimte van de toren gewerkt en dit was voor het eerst sinds al die tijd dat hij de zon zag schijnen. Zoiets zet een domper op de persoonlijkheid, dat valt te begrijpen. Huh? Huh? Toen de deur achter hem dicht woei, kromp hij dan ook ineen en omklemde met zenuwvingers de steen die hij in zijn hand had. Na enige ogenblikken herstelde hij zich echter, hij schikte zijn lompen en schuifelde met slappe tred de bergrug af in de richting van de bewoonde wereld. Er was niets in de verwaarloosde gestalte dat erop duidde dat hij daar het leven totaal ontwrichten zou. <tieden> Ook in Rommeldam was de lente merkbaar. Een vriendelijk windje uit de bergen voerde de geur van bloemen aan. En commissaris Bullebas, die bezig was aan zijn ochtendronde... gaf zich over aan het neuriën van een onduidelijk lied. Dit weer geeft nieuwe gedachten, Weg met de sleur. Fris erop af en aangepakt. Tot uw orders. Het zal ook wel nodig zijn. Met dit weer komt er allerlei vreemd goedje naar de stad. Kijk daar maar eens. Die heeft iets op zijn kerfstok. Dat zie ik direct... Een slecht geweten, snuf. Hou hem in de gaten. Er zit een luchtje aan die figuur. Dat is zeker. Uh, uh, laat hem maar aan mij over. Een uh, morsig type. De brigadier drentelde onopvallend achter de zwerver aan. En zodoende zag hij hem de kruidenierswinkel van Grootgut binnengaan. Dat Waarschijnlijk werd de stakker aangelokt door de geuren van de verse gutsprits. Waar deze comestibele handelaar zo terecht om wordt geroemd. Dit is overheerlijk tafelzout, mevrouw. Uh, niet alleen bevat het geen LSD of cyanide... U meent het. Maar er zijn ook talrijke enzymen en mineralen naartoe toegevoegd... zodat de kleine ervan groeien. Yum, yum. Lekker. Dit wil ik hebben. Dit vind ik lekker. Wat dat. Schreeuw weg. Het is hier geen voedseluitdeling, maar denk jij wel? Ja. Niets voor niets. Alles moet betaald worden, dat weet ik. Daar heb ik op gerekend. En dit wil ik hebben, want dit vind ik lekker. Is dit goed? Ik heb niet anders... een uh, goudstaafje? Uh, uh, Junior, dit, dit vind ik lekker. En het is lekker veel. Uh, ja, ja, uh, lekker veel. Maar is hij er eerlijk aangekomen? Uh, dat is de vraag. Gelukkig dat de politie er is. Wat, Wat moet ik hiermee? Die landloper betaalt me met een goudstaafje. Dat kan toch geen zuivere koffie zijn? Waar haalt hij het vandaan? Maar als het wel zuivere koffie is... Wat moet ik hem dan teruggeven? Dergelijke figuren moesten niet vrij rondlopen. Ze bezorgen een eerlijk ondernemer niets dan moeilijkheden, hoe je het ook keert. Laat het maar aan mij over. Ik houd hem in de gaten. Heer Bommel had zich die morgen te voet naar de stad begeven om tabak te kopen. Oh, in dit jaargetijde trekt het bloed heel anders door de beenderen. Men voelt zich lichter in het hoofd en het is alsof de lucht een andere geur heeft. Jum, ja. Veel en lekker. Oh, uh, neem me niet kwalijk. Er hm? uh, uh, uh, zit waarschijnlijk een gaatje in uw zak. Er is een staafje goud uitgevallen. Uh, als u begrijpt wat ik bedoel. Mm, goud. Natuurlijk. Ja. Het is zo zwaar, hè? Ja. En deze jas is een beetje verteerd. Ik heb hem veertig jaar lang gedragen. Toch? Dat is het, een hele tijd. Als ik u was, zou ik een nieuwe kopen. Want een heer in een verteerde jas wordt vaak niet begrepen. En uw goud moet u beslist beter opbergen. Alsjeblieft. Wat heb je daar? Dat lijkt wel goud, joh. Het is goud. Doe mij het genoeg het te behouden, geachte heer. Een klein aandenken van iemand die probeert zijn weg in de wereld te vinden. Wacht even! Dat, dat gaat niet. Dit is echt goud. Zo'n geschenk kan ik niet aannemen. Goud speelt voor een heer geen rol. Zo is het. Zo, zo is het. Goud speelt geen rol. Hou het toch! Maar, hoe kom je uh, eraan? Krijg mij ook wat. Dat is vast geen zaterdag koffie. Er verscheen een verwilderde blik in de ogen van de stakker, die na veertig jaren eenzaamheid een beetje onwennig tegenover de beschaving stond. Schuw keek hij om zich heen. Toen stak hij snel een hand in zijn jaszak en bracht enige klompjes goud tevoorschijn, die hij zo ver mogelijk wegwierp. Ik was mij, ik, ik was hier. Goud. Hij die blijft. Oh, bij mij. Hier met dat spul. Het is heel gaan stuitend gaan wat hier gebeurt. Schaam me voor mijn stadgenoten. Maar die vreemde is wel een zonderling, als men begrijpt wat ik bedoel. Waar is hij gebleven? Hij had zijn zakken van. Door! In de steeg! achteraan. Die hij, hij schudt, uh, rustig, het meer bij zich. Uh, rustig, rustig. Uh, we houden die trekker in de gaten. Uh, u kunt rustig doorlopen. Niks doorlopen. Die viezerik loopt kom van het goud. Dat deugt niet. Kom, kom, goede lieden. Robbeldammers zijn vriendelijk en gastvrij. Dat is bekend. Laten we nu geen dingen doen waar we later spijt van krijgen. Wat u, agent? Voor die heer speelde geld geen rol. Daar hebben we allemaal een aardige herinnering aan overgehouden. En het zou lomp zijn om nog meer te vragen. Laten we rustig huiswaarts keren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het goud in de mond, groot goud in de mond, groot goud in de mond. Dag heer Olly, wat heeft u daar voor moois? Dag jonge vriend. Weet je wat dit is? Dit is zuiver goud. Zo ziet men hetzelfde. Mooi hè? Echt Mooi. Hoe komt u eraan? Oh, dat is werkelijk alleraardigst. Een leuke attentie van een heer die ik in de stad tegenkwam. Ik raapte het voor hem op... omdat het uit een gat in zijn zak gevallen was dat daar zat... omdat hij zijn jas al veertig jaren gedragen had. Zoiets kan dan gebeuren, nietwaar? Het was alleen hinderlijk dat de voorbijgangers zo begonnen op te dringen. Ik schaamde mij werkelijk voor mijn stadgenoten. Wat moet deze vreemdeling, die toch kennelijk van stand is... wel niet van ons denken... Hm. Een rare stand met dat soort jas. Nou, nou, dat is klein van je gedacht. Je moet niet naar de buitenkant, maar naar het innerlijk kijken. Hm. En het innerlijk bedroeg niet. Een klein aandenken, zei hij tegen me toen hij me het goud gaf. Kijk, zo gaan heren met elkaar om. Maar jammer genoeg is dit aardige gebruik aan het afnemen. Ah, goedemorgen, marquise. Oh, vindt u dit niet aardig? Mooi, hè? Hallo. Ah, een staafje groot. Hebt u uw woning te gelden gemaakt, Amisse? Uh, nee, hoe bedoelt u? Dit is een kleine attentie van een heer die ik in de stad in dienst bewees. Hij werd achterna gezeten door een roofzuchtige menigte. En zonder aan mijn tegenstel te denken heb ik die tegengehouden en met een zacht lijntje om de tuin geleid. Och, dat soort dingen doen we voor elkaar in onze stand. Niet waar, ik kan de gewoontes in uw stand niet zozeer. Maar dat goud is waarschijnlijk van diefstal afkomstig. Tiens, ik zou mijn vingers niet hermen aan branden. Kom hier, jonge vriend. Het is stuitend. Deze lomperik stapelt de ene platte daad op de andere. Maar ik zou toch wel willen weten hoe de vork aan de steel zit. Het is hoogst extraordinair. Je moet blijven eten, jonge vriend. Dat is gezellig. Je hebt toch genoeg, Joost? Zoals u wilt, heer Olivier. Ik zal wat water bij de ah. soep doen met u goedvinden. Is dat nu echt goud, als ik zo vrij mag wezen? Natuurlijk. Ik heb het van een heer in de stad gekregen... die ik met levensgevaar uit de klauwen van een menigte had gered. Alleraardig, werkelijk. Ach ja, dat zijn de verfijnde gewoonten van heren. die heel stilletjes allerlei smaakvolle gebaren maken. Maar het hoogstaande is dat het allemaal in het verborgene en heel eenvoudig gaat. Hmm. Mm -hmm. Geen ophef. Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Ga nou, voorzichtig open doen Joost. Dat gegooid om mijn raam bevalt me niets. Nou, en wie kan men in dit getier verwachten? Oh, geen heer hè? Wat jij, jonge vriend? Ja, ja, ja, ja, ja. Een ogenblik geduld als ik zo ver was hè? Wat? O ogenblik. Gauw, doe de deur dicht. De menigte zit achter me aan. Neem me niet kwalijk. Ik stoor, vrees ik. Mijn naam is Roerik Om en Om. En ik heb veertig jaren lang geen omgang met iemand gehad. Maar nu word ik achtervolgd. En ik vraag bescherming. Dit zal wel even houden met uw welnemen. Het dus hardwerk is toch stevig? Ik hoop het. Ach, ik hoop het. Ze zitten me achterna. Ze willen me kwaad doen. Nou, maar daar komt niets uh, van heen. Alles gesloten houden. De luiken voor de ramen, Joost. In deze burg is een arme van voort en veilig. Al zou ik hem persoonlijk moeten verdedigen. Ik zal de menigte uit een venster toespreken, bedoel ik. Streng, maar rechtvaardig. Uh, maar... B wat is dat nu, goede lieden? Uh, zoeken jullie iets? Er zit een schurk in je huis. Uh, Moet ik uh, trein We vluchten de president van nee. Wazie met een schatkist. De koning van Tinopel. Met het geld dat hij uit de ruggen van de, uh. de arbeiders gezogen heeft. Lever hem uit. Uh. We willen recht. Maar jullie vergissen je, goede lieden. Ik heb geen schurk in huis. Echt niet. Geen weggelopen president en geen rode ruggen van de arbeiders. Als heer zou ik zoiets trouwens niet kunnen goedkeuren. Zeg nu zelf. Nee, de, de field is door de achterdeur weer verder gevlucht. Ik hoop dat jullie hem daar achter de heuvel zullen vinden. De stinker zit achter de heuvel, daar achteraan. We pakken hem. Oh, u kunt rustig zijn, heer om, en om Door fijne list heb ik de te verdreven. Nu zal Joost een bad voor u gegeet maken. En daarna kunnen we bij een voedzaam maal eens rustig praten. Ik heb al gegeten. Oh, knapkoekjes in de stad. Nu, maar dat mag uw bad niet in de weg staan. Hè. Wat jij, jonge vriend. Dan uh, gaan wij vast aan tafel. Hier is de badkamer. Ja. Als u die kraan daar opendraait, komt er aangenaam lauw water uit. Dat is afgestemd op de behoefte van heer Olivier met uw goedvinden. Ja. Ik raad u aan het bad goed vol te laten lopen en om dan lekker in te gaan liggen. Oh, vooral niet te kort, als ik zo vrij mag zijn. Nee, ja. Geniet er maar volop van. Uh, ja. uh, goed vol laten lopen. Dat kan lang gaan duren. Bijna wel een maand, dacht ik. Het is duidelijk dat de zonderling niet bekend was met de werking van een waterleiding... Want dan zou hij begrepen hebben dat de druk op het water om de een of andere reden was weggevallen. Maar hij had wel gevoel voor techniek en daarom ging hij aandachtig de loop van de buis na om te ontdekken waarom er zo weinig vocht uitkwam. Zodoende kwam hij bij de plek waar zijn jas er tegenaan rustte en toen hij het morsige kledingstuk omhoog hief, zag hij dat de lode pijp op die plaats gekrompen en verkleurd was. Oh, dus dat is het. Mijn steen heeft er tegenaan gelegen. Och, wat zal de gastheer wel niet zeggen? Ik veroorzaak niets dan last. Daar komt uw gast weer aan. Oh, hij is vlug, ja. als ik zo vrij mag zijn. Ah, het is een aardig beschaafd iemand. Maar het is duidelijk dat hij een geheim heeft. Zou het werkelijk een vluchtende vorst zijn die er met de schatkist vandoor is? Of een president, als je begrijpt wat ik bedoel? Ik weet het niet, maar hij had dringend behoefte aan een bad met uw goedvinden. Ja. En daarom vind ik het betreurenswaardig Oh, Verontschuldig mij. Uh -oh. Ik heb per ongeluk uw waterleiding in goud veranderd, zodat het water er niet meer door kan. Mijn waterleiding in goud verandert? <tie> het is een mirakel. Een heel eindbaar, ziet u wel... Zuiver geel? Zou dat nu effectief goud zijn met uw goedvinden? En de pijp is gekrompen. Dat zal wel komen omdat het eerst lood was. En wanneer lood in goud wordt veranderd, wordt het natuurlijk minder. Goud. Zuiver goud, als je begrijpt wat ik bedoel... Uh, uh, het wordt tijd dat wij eens een vertrouwelijk gesprek hebben. Ja, een ogenblik meende ik dat u een voortvluchtige diplomaat was. Iemand met een schatkist bedoel ik. Maar wat hier gebeurd is geeft me een heel andere kijk op de zaak. Uh, laten we naar beneden gaan, want ik moet werkelijk eens met u praten. Bommel is nog op. Uh, uh, geen wonder, er waren daar relletjes. Er zat een hele menigte achter die zwerver aan. Als u het mij vraagt, moeten we hem eens aan de tand voelen, chef. Zo'n onaangepast figuur veroorzaakt moeilijkheden. Hier in de torenkamer kunnen we rustig praten. Hebt u licht genoeg? Is het hier niet te koud? Zal ik... Um, je, je kunt gaan, uh, Jorst. Oh, oh. Wat hier besproken wordt is zeer vertrouwelijk. Zorg dus dat we niet gestoord worden. Zeer wel. Hm. Misschien kan ik zo aanstonds een verversing brengen? Uh, spreek vrij uit, heer Ommendom. U hebt hulp nodig, en u bevindt zich in vertrouwd gezelschap. Ik heb hulp nodig, ja. Ik heb niet genoeg rekening gehouden met de gevolgen van het hervormde lood. Van het wat? Goud. Ik ben een loodhervormer, moet u weten. Van vader op zoon, van vader op zoon, van vader op zoon. Ja? Altijd hebben wij gewerkt om goud van lood te maken, het is mij gelukt, ja. na veertig jaren, ik ben de eerste, maar het valt niet mee. Nee, nee, geld geeft zorgen, omdat het geen rol speelt. Goh, daar weet ik alles van. Maar hoe kan men van lood goud maken? Kijk, dat zou ik voor de aardigheid toch wel eens willen weten. Excuseer, heer ja, Olivier. Door, dat... De menigte komt er weer oh. aan als u mij toestaat. Zo, zo kunnen we niet rustig praten. We moeten krachtige maatregelen nemen. Sluit de luiken, Jors. Die heb ik daarnet al gesloten met uw permissie. Breng dan de vuurpijlen in gereedheid. We moeten hulp hebben. Naar de toren tot de laatste man. In deze vesting zal geen haar op het hoofd gekrenkt worden. Al zou ik daar persoonlijk op moeten toezien. Hmm. Kunt u niet beter de politie op... Nee, dat maakt niet genoeg indruk, jonge vriend. Je weet hoe bullebasse is. Als hij me klein kan neerdrukken, zal hij het niet laten. Het is beter om op dringende wijze aandacht te trekken. Commissaris, dit, dit, dit, dit lijkt me uh, overmacht. We kunnen beter teruggaan om, om versterking te halen. Daar is geen tijd meer voor. Die lui hebben goud geroken. En nu zijn ze niet veel goed van plan... Doorrijden, snuf. Zou het nou werkelijk een misdadiger geweest, die, die, die Bommelstein binnengevlucht is? Euh, hij, hij, hij had gek veel goud bij zich, dat is zeker. Dat hebben net de lieden ook wel eens. Het gaat niet aan om iedereen die goud in zijn zakken heeft de dampen aan te doen. Nee, dat relletje moet uit elkaar worden, Snuf. D daar heb je Bommel ook. Die sukkel vraagt altijd om moeilijkheden. Ga toch naar huis, goede lieden. Hier is geen vluchtende president of bankrover. Alleen maar een hoogstaand iemand waar ik een vertrouwelijk onderhoud mee heb. Als heren onder elkaar. Zonder op verdere bevelen te wachten schoot Joost een vuurpijl af... om de aandacht van de sterke aan te trekken. Helaas, het vuurwerk was vochtig... En nadat het sissend en rokend een eindje de lucht in was gegaan, stortte het met een flauwe bocht. Op mijn pet. Die, die, die, die pet is kapot. Kijk nu toch eens aan. De sterretjes schieten eruit. Ik, ik zal even wachten tot de commissaris helemaal uitgeblust is, maar, maar dan ga ik driftig op onderzoek uit. Het is duidelijk dat de zaak op Bommelschijn niet kluis is. Ik, eh... Uh... We hebben dit krachtig aangepakt. De menigte is met enkele welgekozen woorden verdreven... en door het afschieten van een vuurpijl zullen er wel hulptroepen onderweg zijn. Ja. Nu kunnen we in alle rust ons vertrouwelijk gesprek voortzetten, heer Omeno. Om. ja. ja. Als ik het goed begrepen heb, hebt u ontdekt hoe men goud kan maken. En dat vind ik werkelijk interessant. Mm -hmm. uh, voor de aardigheid moet u nu toch even verder vertellen hoe u dat doet. Mm -hmm. Als heer houd ik graag gelijke tred met de wetenschap, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Mm -hmm. Excuseer, heer Olivier, daar is de politie al. Juist, Dat u ja. het goed vinden. Wat is hier aan de hand? Huh? Je lokt relletjes uit en bovendien schiet je zonder vergunning met vuurpijlen op ambtenaren in functie. Wat heb je te zeggen? Ik lok niets. Ik verleen onderdak aan een heer die weldoend rondgaat. Maar zoiets begrijp eenvoudige lieden niet. En daarom... Juist. Dat is deze snuiter, hè? Ja. Afgeladen met goud, als ik goed ben ingelicht. Nee. Mag ik je papier even zien, vriend? U gaat te ver, heer Bas. Ik heb u alleen maar geroepen om mijn gast te beschermen... voor wie ik persoonlijk insta... terwijl u op mijn kosten een, een nieuwe pet kunt kopen. Ik wil weten wat hier gebeurt. Ja. De hele avond bewegen ze relletjes om dit pand... en ik weet dat het om deze figuur te doen is. Wie is dit? Dit is de heer om en om. Ja. Hij is mijn gast en daarom mag hem geen haar gekrenkt worden. De kapper zou hem anders geen kwaad doen. Nee, maar... Dat is die gast van zijn vak. Loodhef voor om... Een soort uh, loodgieter. Ik, ik sta voor hem in, bedoel ik. En ik eis politiebescherming. Het spijt me natuurlijk van die vuurpijl... maar waar gehakt wordt vallen spaanders, als u begrijpt. Ik laat het hier niet bij zitten... Je zult nog meer van me horen, vooral ja, wanneer je onderdak aan deze loodgieter blijft geven. Hij is een gevaar voor de omgeving. Die meneer is boos op me. Iedereen is boos op me. En toch wil iedereen graag hervormd lood hebben. Hoe kan ik het dan goed doen? Door rustig en duidelijk te vertellen hoe u dat hervormen doet. U zult zien dat iedereen dan aardig tegen u wordt. Dat is zeer waar. <coughs> uh, dankjewel, je host. Je kunt gaan. Met u wel, mee. Ik kom uit een familie van alchemisten. Van vader op zoon hebben wij geprobeerd om de formule te vinden. De formule van de steen der wijzen en van het levenselixer. Juist yes, ja, net als ik dacht. De formule van de levenswijze. Uh, let op, Tom Boes. dit is leerzaam. Mm -hmm. Maar wat heeft dat nu met lood te maken? Lood is alles wat men nodig heeft. Mm -hmm. Het is heel eenvoudig als men het eenmaal weet. Ja, ja. U begint met een pan vol lood en een ronde steen, die u met nieuwe maan gevonden hebt op een driesprong. U verwarmt de pan op een vol vuur, dat nogthans niet te heet mag zijn. Het lood zal zachtjes gaan smelten, niet te vlug. Zachtjes aan. Zachtjes. Zijn stem doofde tot een soort gemompel, dat op de gang haast niet meer hoorbaar was. En dat was vervelend voor Joost. De brave knecht had ontdekt, dat de deurknop enigszins beduimeld was, en nu was hij op onhoorbare wijze bezig de vlek te verwijderen. Oh, jongenheer Poes, ik was juist doende de deurknop schoon te poetsen. Allemaal onzin. Ik heb geen interesse in dat recept, hoor. Die meneer Ommenom Om is geen reclame voor het maken van goud. En als ik jou was, zou ik geen moeite doen, Joost. Buiten begon de menigte zich intussen weer te herstellen. Met een vuurpijl kan men niet zo vroeg een horde verjagen die achter goud zit. En al gauw scholden er weer groepjes samen. Dat trok de aandacht van een toevallige voorbijganger. Daar is wat te doen. Bommel heeft toch maar altijd gezelligheid en leuke vriendjes? Eén nog hoor. Nou, ik ga kijken, want ik wil best mee. De scheur denkt dat hij ons met zijn goud het zwijgen kan opleggen. En intussen zweert hij daar in huis samen. Voetballers wegkopen en gasbellen annexeren. We kennen dat, maar we nemen het niet. Naar binnen, jongens. Kom mee! Ja, Dit keer is het ernst, want ze hebben een stormram bij zich. We moeten proberen om door de achterdeur ja. naar buiten te komen ja. voordat ze het huis omsingeld hebben. Wat Doe iets, jonge vriend! Ja. Ik zal je door het weiland heen naar de volgende heuvel brengen. Daar is een weg die naar het station gaat. De loodhervormer Roerik om en om volgde hem en het tweetal verdween in de schaduwen. Ja, hier Hier ook niet. Daar! Daar achter de! Moet uit voordat hij besmeert. smeert! Die kant op! Dit alles is zeer trotswaardig. Het huis wordt ontzingeld en de menigte verspreid. Waar is die zwerver? Je kunt hem beter uitleveren, bommel. Het staat wel vast dat hij een voortvluchtig misdadiger is. Oh, nee. De heer om, en om is een groot geleerde. Hij heeft mij verteld hoe men goud kan maken. Heel interessant, werkelijk. Wat heeft hij verteld? Hoe men goud kan maken. Die bestorming kwam een beetje ongelegen. Maar hij was bijna klaar met zijn verhaal. En ik weet er genoeg van om aan de slag te kunnen gaan. Kijk ja, eens aan. Ja, net wat ik dacht als men mij toestaat. <tied> Intussen had Tom Poes de rafelige verschijning van Roerik om en om de naastbijzijnde heuvel opgetrokken. Dit weggetje verder af. Je voorsprong is groot genoeg. En aan het einde van dit pad is een station waar je de trein kan nemen. Trouwens, de politie is bezig de oploop uit elkaar te halen. Dankjewel. Ik heb een les geleerd. Goud is gevaarlijk als men het te gul uitgeeft. Ach ja, dat krijgt men als men iets uit niets maakt. Tot ziens. Hij lichtte de hoed en snelde fladderend het pad verder af, terwijl Tom Poes terugkeerde naar Bommelstein. Tjonge, wat hebben die lieden een rotzooi achtergelaten. En de heer Ollies gazon is helemaal vertrapt. Hé, hey, dag Wammes. Wat doe jij hier? Ik kwam eens kijken, maar erg enigjes was het niet. Ze werden menus. Daar houd ik helemaal niet van. Het was slecht, volk. Dan kun je beter uit de buurt blijven. Kijk eens wat een malle steen. Die heb ik hier gevonden. Zo mooi rond, hè? Erg leuk. Dag, Wammers. Dag. Toen hij op Bommelstein terugkeerde, had Joost juist het ontbijt opgediend. De dageraad scheen nog wat schemerig door de vensters, maar heer Bommel voelde nog geen behoefte aan slaap. Nadat hij een schone jas had aangetrokken, zette hij zich neer voor de ochtendpap. Maar eten ging hij niet direct. Hij had enkele papiertjes tegen de terrine geplaatst, om ze beter te kunnen lezen, en liet de havermout naast zich dampen. Joost wierp een besmuikte blik op het geschrevene en hield de adem in, terwijl hij onopvallend een pasje dichterbij deed. Goedemorgen, heer Olly. Dag, hey, Joost. Oh, oh. Joost, dat is heel ongepast. Hoe durf je stiekem de notities van je werkgever te lezen? Uh, het, het, het is de zorg om uw welzijn met uw goedvinden. Ja. De, de, de na nacht was erg aangrijpend. En ik wil graag gewapend zijn tegen wat er verder moet geboren worden. Wanneer u mij toestaat. Uh, nee, ik, ik sta dat niet toe. Wanneer ik mij overgeef aan ernstige studie om goud te gaan maken... wil ik niet in de hals geblazen worden. Laat dat niet weer gebeuren. Waarom zou u er zo geheimzinnig mee zijn? Nou. Als iemand het wil proberen, moet hij een kans hebben, vind ik. Commissaris Bullebas was na de slapeloze nacht niet naar huis gegaan. Wat hij op Bommelstein gehoord had, stemde hem tot diepe gedachten. En omdat hij daar niet alleen uit kon komen, richtte hij om tien uur zijn schreden naar de kleine club. Gelukkig dat ik u tref, burgemeester. Oh, goedemorgen, makkies. Ik zit met een raar geval. Het is geen overtreding en geen politiezaak, maar... Er kan van alles gebeuren. Zever niet, Bas. Wat is er aan de hand? Het begon met een vreemde snuiter die klompjes goud... ...Hommel heeft gezegd dat hij het recept heeft voor het maken van goud. En er zijn redenen om aan te nemen dat dat waar is. Een vreemd verhaal, Bas. Welk welke historie... Ik moet toch eens bedenken hoe ik deze bommel het beste kan benaderen. De sfeer tussen hem en mij ligt enigszins koel en het stuurt me tegen de borst om deze platte figuur over het paard te tillen, maar aan de andere kant zijn de tijden moeilijk en een kleine injectie in het familiekapitaal zou niet onwelkom zijn.» Toen Tom Poes na zijn ochtendwandeling op Bommelstein terugkeerde, zag hij een vrachtauto voor de ingang staan. En enige lieden waren bezig daar allerlei bouwmaterialen uit te halen. Er schijnt vannacht heel wat kapot gemaakt te zijn. Het is maar goed dat die goudmaker verdwenen is. Het was geen onaardige iemand, maar er was heel wat onrust om hem heen. En ik ben bang dat hij een verkeerde invloed op heer Olly had. Ha, dag Joost. Wat zit er in dat vat? Het is, eh, uh, port. Belegen port. Uh, waar rol je het naartoe? Dit vervoer is heel betreurenswaardig, jongeheer. Maar ja, heer Olivier staat erop... en dan past het mij niet om tegenwerpingen te maken. Waarom staat hij erop? Wat heeft het voor zin om port over het gras te rollen? De kelder moet ontruimd worden, als ik zo vrij mag zijn. Heer Olivier gaat daar een werkplaats maken... hoewel ik mij verstout heb de tuinkamer... voor dat doel naar voren te brengen. Maar ja... Goud behoort in een kelder gemaakt te worden, zo wil de gewoonte het. Al dus, meneer. En zodoende breng ik nu alle kratten en vaten naar het gazon. Tot schade van de inhoud en de grasmat. En het werk is zeer afmattend, met uw goedvinden. Mm. heer Bommel gaat dus goud maken. Daar was ik al bang voor. Denkt u werkelijk dat heer Olivier de gehele ja, dat bereiding in het hoofd heeft? Hebben jullie iets beters om handen? Kom mij liever even helpen, want anders moet ik alles weer alleen doen. Ja, als jullie nu even dit einde beetpakken... en deze spekjes uit de muur trekken... zodat de zaak los komt te zitten. Uh. Waarom moet die uh. waterleiding buis van de muur? Uh. Omdat ik lood moet hebben, daarom. Uh. En één, twee, drie... Oh. Schik maar niet zo! Rijd de hoofdraat op dit. ik kan niet aan jullie overlaten. Uh, ik Schiet thuis... ah, op het doen! Alles goed los is dat hij thuis bijna op hun hoofd gekregen. De sfeer die om dit goud maken hing, stond Tom Poest tegen. En daarom begaf hij zich naar de hal met het doel naar buiten te gaan. In de deuropening stond een van de werklieden die met de vrachtwagen mee waren gekomen. Ik heb geen water meer. En zonder water kan ik geen schoolstijl maken. Ik ben de metselaar. Zodoende, zeg dat maar tegen je vader. Heer Bommel is mijn vader niet. En hij is bezig alle waterleidingen uit dit huis te slopen. Ook goed. Met zo'n tegenwerking kunnen we niet verder, dat spreekt. Zeg dat maar tegen je pa. Maar... Hé hey jongens! Nee, heer Bommel... Inpakken maar! We kunnen niet bouwen als er iemand bezig is te slopen. Zeg dat maar tegen je vader. Heer Bommel is... Hij moet kiezen of delen. Hij kan niet alles hebben. Mm -hmm. Rommel van radio. Stop, kom terug. Ik kan toch niet alles alleen doen? Excuseer, heer Olivier. De hoofdkraan is dicht en de leidingbuis is gesloopt. Maar zonder water is het voeren van de huishouding wel haast onmogelijk met u goedvinden. En nu spreek ik nog niet eens over de maaltijd. De ring laat me in de stik. Maar wat het zwaarste is, moet het zwaarste weer. En nu is lood zwaarder dan water, omdat ik er goud van ga maken. Trouwens, je kan toch wel naar de pomp lopen? Ik loop naar de pomp, maar het water is me tot de lippen gestegen als men mij toestaat. Ik overweeg dan ook om een ontslag aan te bieden. In de loop van de middag werd er een oude kachelpijp uit het keldervenster gestoken, die niet lang daarna vette rookwolken begon uit te braken. Heer Olly doet het dus zonder gemetselde schoorsteen. Hij schijnt met alle geweld goud te willen maken. Wat vindt hij daar nou aan? Geld speelt voor hem geen rol, zegt hij altijd. Een avontuur zit er ook niet in. Ik begrijp het niet, hoor. Tom Poes haalde de schouders op en liep een beetje neerslachtig de heuvel af om naar huis te gaan. Terwijl achter hem de rookwolken dikker werden en walmen door het keukenvenster naar binnen sloegen. Daardoor werd de bereiding van de maaltijd ernstig bemoeilijkt. Ik overweeg toch werkelijk om deze dienst te verlaten. Het is alleen dat heer Olivier bezig is met het maken van goud. Het zou billig zijn wanneer hij mij een kleine uitkering zou doen. <kuggen> wanneer zijn werk met welslagen beloond wordt natuurlijk. Kijk, dat denkbeeld houdt mij overeind. Maar er moet niet te veel bij komen. Deze ontberingen zijn uitzinnig als, als bij mij toestaat. De volgende ochtend reeds vroeg naderde de markies de krantenkleer Slotbommelstein. De edelman had zichzelf in een doorwaakte nacht overwonnen... en nu was hij op weg om heer Olly in een goed gesprek van zijn vriendschappelijke bedoelingen te overtuigen. Ach, bleu! De knecht is doende de regenpet van het dak te slopen... en de heer des huizes zelf houdt de ladder vast. Een stuitende vertoening... Het is nog mogelijk dat deze bommel ook hierin geleid wordt door zijn idealen. Ik moet niet overhaast oordelen. Oh. Goedemorgen, Amies. Zo vroeg reeds aan het werk. Ach ja, ik uh, het moet lood hebben. En het is gek hoe dat krimpt als men het op een vuurtje zet. Van zo'n hele pijp blijft maar een klein plasje over, als u begrijpt wat ik bedoel. Par exemple, heel interessant, werk hm. ja. Ik hoorde dat ge bezig bent met alchemie. Wel nu, dat die... boezemt mij belang in mijn waarde. Als het u niet inconvenieert, wil ik wel eens een blik op uw bezigheden slaan. Uh, nou... Uh, uh, huh? Heer Olivier, u veronachtzaam de ladder. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh, oh. Parbleu. Zo bedreigt men dus alchemie. Oh, nee. Maar Joost is vreselijk onvoorzichtig. En bovendien denkt hij uitsluitend aan zichzelf. Hoe licht had hij mij niet kunnen bezeren. En effet. Gesteld toch gerust, een ogenblik was ik bevreesd dat de bereiding van goud een stuitende aangelegenheid zou zijn. Helemaal niet. Integendeel. Het is wel een beetje vermoeiend. Maar zelfs iemand met mijn tegenstel... kan het zonder gevaar voor zijn gezondheid doen. Komt u maar eens mee, markies. Dan zal ik het u even uitleggen. Geil! Dit wordt een te veel. Nu gaat de heer Olivier dus aan een toevallige bezoeker uitleggen hoe het gaat, dat goud maken. Dat is zeer betreurenswaardig, als ik mij zo mag uitdrukken. De tijd dat men de werkende stand buiten dit soort dingen kon houden is voorbij. Ik ga mijn ontslag aanbieden, wanneer men mij toestaat. Ik ben verrast over de eenvoud van het recept, amis. Merci voor uw uiteenzetting. En doe geen moeite, ik kom er wel uit. Au revoir! Oh, Au revoir, excuseer, heer Olivier. De gal loopt mij over met uw goedvinden. Hoezo? W wat bedoel je? Je bent toch niet je ontslag nemen, Joost? Dat zou u werkelijk erg ongelegen komen. Het spijt me, maar het wordt me te veel. Na dertig jaren trouwe dienst... deelt u aan de eerste de beste buurman mee hoe hij goud moet maken. En ik word gepasseerd als u mij toestaat. Ach, is het dat... Oh, ik had echt niet in de gaten dat je het leuk zou vinden om dat ook te weten. Maar ik wil het je best vertellen hoor. Niemand hoeft meer behoeftig te zijn als je begrijpt wat ik bedoel. Na enige tijd was te merken dat het slot Bommelstein niet goed meer werd nagekeken. Gebroken dakpannen werden niet vervangen. Loshangende luiken niet gerepareerd. En om het hele pand heen waren de sporen van losgerukte regenpijpen waarnemend. Geef je die weg, Joost. Joris, ik vraag er nog één keer en anders dan, dan, dan bel ik de politie. Echt, wat? Wat los. los? Hij is van mij! Maar ik ja. zag hem het eerste. met u goed vinden. En ik heb hem met de ladder ja. naar beneden gehaald. Dat zou u nou. niet hebben klaargespeeld. Echt, Dank u! Staat. Ach, vreselijk is dit alles. Joost denkt dat hij meer kan, omdat hij toevallig iets vlugger is. Maar ik lach het laatst, want ik heb geld. En met geld kan men lood kopen. Heel eenvoudig. Ik hoop dat ik niet ongelegen kom, meneer Bommel. Comestibele handelaar Grootgut. Maar ik heb geruchten gehoord dat u goud kunt maken. En kijk, ja. nu heb ik hier een overheerlijk assortiment grutsprits. En dat is voor u. Omdat u een van mijn beste en oudste klanten bent. Oh. En daarom wilt u mij vast ook wel even vertellen... hoe dat in zijn werk gaat als ik niet impertinent ben. Pff. Het stond heer Olly tegen met zijn bedienden om de lodebuizen van Bommelstein te vechten. En bovendien begon er een einde aan de regenpijpen te komen. Daarom reed hij middag naar de stad en zocht een handel in lompen en metalen op. Deze werd gedreven door een paar zakenlieden die door de nood der tijden aan lager wal geraakt waren. En die er in een voddenpakhuis het beste van maakten. Ik zoek lood. Uh, het moet van goede kwaliteit zijn, gemakkelijk te smelten en soepel in het roeren, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, dat kan. Ah. Het is zeker om soldaatjes te gieten. Zou een kilootje of drie genoeg zijn? Oh, oh, oh ik moet veel hebben. Een grote partij. Want het is niet voor soldaatjes. Uh, laat dat u gezegd zijn. Nou, dat niet, mijn zorg. Ja. Maar weet je wel dat lood duur spul is? Het is moeilijk te krijgen. Ik ja. kan er wel aankomen. Dat ook. Weet niet, ik heb een relaties, Maar het gaat geld kosten. Waarvoor zei je ook alweer dat je het nodig had? Daarover heb ik niets gezegd. Maar als u het weten wilt, ik ga er groot van maken. En daarom speelt geld geen rol. Als ik maar veel krijg. Een lood. Ja, veel lood. bommel. Spoedgeval. Ah, komt hij in orde? Ach, je even uit. Hé, yeah. hé, hey, hey. wat waren die bollen? Hij wou lood, jongen. Lood om goud te maken. <laughs> Zo zeker is een bol geslagen. Ik weet het nog zo niet. Geld speelt voor die bommel geen rol. En ik heb me al vaak afgevraagd hoe die eraan komt. Kan best zijn dat hij een recept heeft. En in zo'n recept zouden superzaken zitten. Als de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe muts op. Wie heeft er nou ooit van zo'n recept gehoord? is gewoon te gek. Ik zou interesse hebben in een partijtje loop. Met korting natuurlijk. Wij middenstanders moeten elkaar helpen. En ik verwacht een billijke prijs als ik een flinke partij afneem. Juist. Een partij lood, hè? Om goud te maken, zeker. Heeft u misschien ook lood te kopen? Een partij lood, ja? Ik ben geïnteresseerd in een partij. Een partij lood, ja? Heeft u misschien ook lood te koop? Maar heb u misschien lood voor mij? Dit is niet gewoon zoek. Iedereen is bezig goud uit de lood te maken en wij zijn de sukkels die de grondstoffen leveren. Sukkels? Praat voor jezelf, lief. Wat bedoel je? Ik, ik weet wat beter. Als wij van nacht naar die bollen gaan en we houden hem een schietijzer onder de neus, dan vertelt hij zijn gezicht oh, wel. Dan... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De bollen vertelt zich graag aan iedereen, dat heb je toch gemerkt? Wij hebben dat receptje jullie nodig, jongen. Die loodhandel wordt voor ons een goudmijn. Dat is de echte manier om goud van lood te maken. Let maar zo! Heer Ollie, dat is toch niet voor een heer van uw stand... ...dat roeren in een ijzeren pot met een stok waar een ronde steen aan had? Dit werk geeft me veel voldoening. Het gaat niet om het geld, want dat speelt geen rol zoals je weet. Nee, het gaat om het werk. Men heeft mij wel eens van werkloosheid beschuldigd. Daarom vind ik het nu zo aardig om eens te laten zien... ...dat geld maken voor mij een kleinigheid is. Wat wil je eigenlijk? Wil je soms weten hoe het gaat? Dat kan hoor. Eerst wilde ik het geheim houden, maar toen vroeg ik me al zeer zijnde af waarom eigenlijk. Er is helemaal geen kunst aan en niemand hoeft meer behoeftig te zijn. Daarom vertel ik het gewoon aan iedereen die er belang in stelt, zodat ik in stilte veel goeds doe. ...vooral sinds Joost slag wilde nemen... ...als ik hem het recept niet gaf. Zo, zo. Ijverig aan het werk, zie ik. Begrijp me goed, daar is niets op tegen... ...zolang het geen destilleerderij is. Nee, commissaris, dat is het niet. Ik ben bezig lood te hervormen. Oh. Heel gewoon. Kan ik u ergens mee helpen? Ach, nee, nee. Zo indirect niet, nee, nee. Ik, ik, ik kom maar eens kijken. Of, of eigenlijk... Kijk... Ik wil je even herinneren aan die zwerver. Uh, om en om. Die lastig gevallen werd door een oploop omdat hij goud kon maken. Ja. Je weet wel. Hè? Daarom wou ik je even waarschuwen. Je moet niet te geheimzinnig doen. Wat je? Anders krijg je dezelfde narigheid als hij. Ik bedoel maar. De politie doet zijn best. Maar je moet een beetje meewerken. Ik doe helemaal niet geheimzinnig. Het gaat alleen maar om de aardigheid en het werk. En die verspreid ik graag om me heen. Kijk, het gaat zo. Je moet lood smelten in een ijzeren pan. En dan moet je dat roeren met een steen die je aan een staart hebt gebonden. Gewoon maar roeren in de rondte bedoel ik. Om en om en om en om. Dat is alles. Om en om en om hmm. en om. Ik heb genoeg gehoord. Ik stap maar weer eens op. Tonpoes wandelde naar Rommeldam. Nu hij wist dat heer Bommel geen geheim meer van zijn recept maakte... viel het hem op hoe uitgestorven de straten van de stad waren. En ook bekeek hij de zware rookwolken die in de lentelucht opstegen met andere ogen. Iedereen is goud aan het maken. En daarom wordt er niets meer gedaan. Het is niet zo best. Maar ik zou zo gauw niet weten waarom niet. Het moet toch prettig zijn als iedereen rijk is. Het is hier een bende... Hoe kan ik als journalist mijn lezers nieuws geven wanneer de politie niet kan verhinderen dat het gestolen wordt? Ik weet het niet, Argus. Maar hoe kan het nieuws gestolen worden? Het is het loodzetsel. Oh. Dat wordt gegapt voordat je een krant kan drukken. En de politie kan het niet aan. Mm -hmm. Brigadier snuff is de enige die nog op zijn post zit. Hij heeft het genoteerd. Maar wat kan hij verder doen? En wie heeft het gestolen? Het is niet te bewijzen. Maar die loodhandelaars in hun dure pakken met hun luxe automobiel daar... zijn de enigen die bezig zijn rijk te worden. Want goud wordt waardeloos als iedereen het maakt. Dat ligt voor de hand. En het lood wordt steeds maar duurder. Maar hoe super en hyper eraan komen, kan ik alleen maar vermoeden. Toen Tom Poes naar huis ging, begon de avond al te vallen. En de zon ging rood onder achter Bommelstein. Argus had gelijk. Als iedereen goud maakt, wordt het natuurlijk waardeloos. En dan gaat de lol er vanzelf af. Maar ik vraag me af of heer Bommel wel een goed recept gekregen heeft. Want tot nu toe is er nog niemand die echt goud gemaakt heeft. Iedereen is met lood bezig en nuttig werk wordt er niet meer gedaan. Dat moet voor de stad wel slecht aflopen. Zou die goudmaker om en om de zaak voor de gek hebben gehouden? We weten tenslotte niets van hem, dan dat hij veel goudklompjes op zak had. Hé, hey, wie is dat? Ik ken hem ergens van. Aha, jij bent Roerik om en om. De ogen mist? ja. Waarom ben je teruggekomen? Wat doe je hier? Zoek je soms iets? Ja, eh, ik ben teruggekomen om iets te zoeken... dat ik verloren heb op die noodlottige avond. Het is prettig dat ik je toevallig tref. Ik liep net aan je te denken en ik wilde iets vragen. Ik heb alles al verteld wat ik weet... en ik kom alleen maar hier om iets te zoeken. Wees eerlijk. Kan jij werkelijk goud maken? Niet meer. Ik ben mijn steen kwijt... zodat ik eigenlijk helemaal opnieuw moet beginnen... De steen der wijze, je weet wel. Hm. Zonder steen geen goud, zo is dat. Hm. Maar ik heb geen keus. Als loodgieter kom ik niet aan de slag omdat er geen lood te gieten is. Alle lood hier in de omtrek wordt gestolen. En daarom zoek ik mijn steen om opnieuw goud te kunnen maken. En als ik mijn steen niet vind, moet ik helemaal opnieuw beginnen. Veertig jaren lang. Dat is dat voor onzin? Je hebt, de heer Bommel, het recept voor goudmaken gegeven. En dat ging over gesmolten lood dat geroerd moet worden. Met een steen. Roeren en roeren. Ja? Om en om en om. 123.456.789 maal. Want het gaat niet om de formule, maar om het werk. En na 123.456.789 keer roeren is de steen een steen der wijze geworden. En dan wordt het lood dat hij aanraakt goud. Zo is dat zo. 123 miljoen 456.789 keer. Pas dan heeft men de steen der wijzen gemaakt. Dat duurt wel veertig jaren... wanneer men tien uren per dag... zeven dagen per week werkt. Het is een hard bestaan, hoor. Maar dan kan men met die steen goud van lood maken. Iets uit niets. Dat geeft veel voldoening. Hm. Ik wist wel dat er iets ontbrak aan het recept van heer Olly... Die had het alleen maar over roeren. En hij denkt natuurlijk dat dat met een paar dagen wel bekeken is. Maar het gaat niet om de formule, het gaat om het werk. Veertig jaren loodroeren, zonder vakantie. Ik ben benieuwd wie dat volhoudt. Zelfs als hij dan goud kan maken. Dat ga ik toch eens aan die olie vragen. Ah, dag jonge vriend. <laughs> hij gaat toch maar niets boven een goed vervulde dagtaak. Het zal anders nog wel even duren voordat u iets klaar hebt gemaakt. Zo, <laughs> Ja. Ik werk van de vroege morgen tot de late avond als een hoogstaand voorbeeld voor medegeen. Voor ja. Maar jij waagt het mij in een lamp te daglicht te plaatsen. Nou, wat uh... bedoel je eigenlijk, jongen? Ik bedoel dat goudmaken erg veel tijd kost. Ik kwam net die om en om tegen. En die vertelde ja. me dat pas na 123.456.789 keer roeren de steen een steen der wijze is geworden. En pas dan wordt het lood dat hij aanraakt goud. Wat zeg je daar? 123 miljoen maal roeren? Ja. Ja, 40 jaren van mijn jonge leven achter een pan lood staan... ten koste van mijn gezondheid en mijn maaltijden. Ja, waarom heb je dat niet eerder verteld? Waarom is dat gedeelte van het recept stiekem achtergehouden? je, hey Olivier. Duurt het maken van goud 40 jaren met uw goedvinden? Ja. Ja, uh, ja want het gaat niet om de formule, maar om het werk. Uh, het werk? Dat haat ik, ik wil het niet levenslang doen. Maar, maar wat moet ik nou met al dat lood dat ik van super gekocht heb? Markies de Kantekleer was een liefhebber van lichte tuinwerkzaamheden. Waarbij hij bovendien een oogje kon houden op het nieuwe paviljoen... waar twee knechten elkander afwisselden bij het roeren in gesmolten lood. Toen de edelman opkeek... ...zag hij de oude schicht met doorgezakte veren de hoek omkomen. Het trouwe voertuig was zwaar beladen met lode buizen en leidingen. Heb je het goudmaken maken voor de loodhandel, amice? Maar heer On wuipte slechts mat met de hand bij het passeren en keek niet op. Evenmiddels de bediende joost die hem heigend volgde met een overladen kruiwagen. Maar Tom Poes bleef staan. Heer Bommel geeft het goudmaken op. Ik heb ontdekt dat het roeren van gesmolten lood ongeveer veertig jaren gaat duren en dat je het zelf moet doen omdat het om het werk gaat. Nou, dat heeft iedereen niet voor over. Super en hyper hadden buiten de stad een loods gehuurd die ze gebruikten als opslagplaats voor lood. Hier konden ze hun voorraden heen brengen zonder de aandacht van omwonenden of van de politie te trekken. En ook was het handig voor afnemers die liever niet gezien wilden worden. De zaken gaan goed, Siep. Het was een inspannend nacht, je dacht wel. De leidingen in het belastingkantoor zaten lelijk in de muur gewerkt. Uh, een welbesteden nacht, jongen. Dan mag je niet klagen. Maar het zal nodig wezen om ons werkterrein wat te verleggen. De hele omgeving is nu wel loodloos. Hé, hey, wat is dat? Ik, ik ga even kijken, baas. Hmm. Ah, uh, goeiedag. Ik. Uh, ik kom even uh, mijn lood terugbrengen. Ik. Uh, uh, ik zat uh, mijn houding mee op. We uh, zeker en, nog een, en, een partijtje vroeg. hebben. Geld. Geld, Superzaken. Uh, hij komt zijn lood terugbrengen. Hij schijnt ermee uit, zegt hij. En hij wil zijn geld terug hebben. Wat moeten we nou doen, baas? Onzin. Geleverd is geleverd. Zaken zijn zaken. Maar wat is er aan de hand? Nieuwtjes en geruchten verspreidden zich snel in Rommeldam En toen de dag enkele uren verder was kon men een levende gedrukte op de heide waarnemen Voor de loodloods van super en hyper Reden voertuigen af en aan En de voorraad pijpleidingen en buizen die daar lag Groeide voortdurend Ah, Marquis, Kunt u me ook zeggen wat hier aan de hand is? Daar is stortend bedrog aan de hand, Tamisse op aandringen van een Bobbel heb ik mij laten overhalen... ...een partij lood in te slaan. Vitonk! ik had mij nooit met zijn platte zaken moeten inlaten. Het is allemaal zwendel. Ik heb het walgelijke metaal door mijn knechten... ...bij die schuur laten neerwerpen... ...en ik zal de zaak in handen van een advocaat geven... ...om mijn geld terug te krijgen. Zwendel? Er, er kan dus de, geen goud van lood gemaakt worden... En al dat lood is nog gestolen ook. De hele stad is loodeloos door de gouddorst. Zelfs bij de po politie wordt er een loodhervorming gedaan. Hm, wat nu te doen? Er is hier heel wat uit te zoeken voor de overheid. Vooral wanneer het fout loopt met goud maken hebben wij beambten een drukke tijd. En dit geval is ernstig. De hele stad is ontwricht. Niemand heeft meer gewerkt en panden zijn gesloopt voor het verkrijgen van lood. Weet u ook waarom de fabrikage van goud zo ineens gestaakt is? Ah, het is te veel werk. Wanneer je veertig jaren moet roeren om het te kunnen maken, is de aardigheid eraf. Dat zag je aan die om. En om. Een heer aan lager wal, als u begrijpt wat ik bedoel. Is het dat? Ja. Dat soort gevallen kom ik vaker tegen in mijn praktijk. Evengoed is het moeilijk voor de overheid de belastingopbrengsten verminderen, de subsidieaanvragen lopen op... en waar moet het geld voor de herstellingen vandaan komen? Daar heb je Wammes. Uh. Natuurlijk, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Waaraan, Jong vriend? Hoi, Wammes. Is dat nog altijd dezelfde steen die jij op die avond gevonden hebt bij Bommelstein? Ja, best een enige bal. Maar het is mal, hè? Toen ik hem pas had, vond ik hem veel mooierder. Hij begint nu echt saai te worden, want veel meer dan een beetje ballen kan je er niet mee. Toch wel. Kom maar eens mee, dan kan je lol hebben. Wat, wat is dat voor een steen? Hier liggen zowat alle lode leidingen en buizen van de gemeente. En weliswaar merk ik ook blik- en plaatijzer op, zodat ik vermoed dat het geleverde niet overal voldoet aan het bestelde. Maar dat is een kwestie voor de consumentenbond. Wat mij interesseert is hoe we de gemeentelijke waterleiding weer aan het werk kunnen krijgen. Hoe moet dat allemaal hersteld worden? Dat is het werk van een goede loodrieter. Het ergste van de zaak is dat alles is gestolen. Ik zal de directie van deze onderneming een streng verhoor moeten afnemen. En... Ik ben bang dat het er slecht voor ze uitziet. Heb medelijden. Het was voor een goed doel en we hadden vele hoge plaatsten onder onze cliëntelen. Mm -hmm. Het recht moet zijn loop hebben, dat is zeker. Maar hoe wordt de schade betaald die de goudmakerij veroorzaakt heeft? Doet de verzekering dat? Of moet het uit de gemeentekast komen? Daar draait het om. Kijk Wammes, als je nu jouw steen bovenop die loodhoop gooit, zal je iets raars meemaken. <truimert> Er wordt gegooid. Een ontevreden klant, zeker. Van deze hele zaak kan niets goeds komen. Relletjes en beschuldigingen tegen hooggeplaatste beambten. Zo'n grote loodswendel is er nog nooit geweest. Het was voor een goed doel. Ik wilde graag helpen om iedereen rijk te laten worden. Het lood verandert? <lacht> Waar die steen gerold heeft, wordt het lood aangetast? <lacht> het wordt. Goud. Suiver, 24 <laughs> karaats goud. <laughs> Dit is eindig, zorg. Heb je ooit zoiets mals gezien? Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar... dat is echt goud, zegt Doorknoper. En die kan het weten. En als het goud is, is het genoeg om alle schade te betalen. Dat zou toch ook een prettig idee zijn voor de politie. Omdat sommige leden zelf probeerden lood te hervormen. Hmm. Als die loodhandelaars zich nu onbemerkt uit de voeten zouden maken, zou ik het misschien niet merken. Smeren Ja, M Maar baas, hier is goud. D dit zijn super. Ja, ik begrijp toch niks. Smeren. Ik ga weer eens verder. Die steen ben ik toch kwijt. Er liggen hier zoveel stenen, hè? Wel een miljoen, weet ik. Daar kan ik toch niet tussen gaan zoeken? Dat is zonde van de tijd, zegt u zelf. Wil je dan geen goud maken? Nou zeg, dat heb ik toch al gedaan? Ik kan hier aan de gang blijven, hoor. Maar het was wel enigjes. Uh, uh, wat is hier gebeurd? Ik had juist gehoopt dat u mij dat kon vertellen, meneer Bommel. Ik had begrepen dat u het hervormen van lood in deze stad hebt ingevoerd. Ja, ja, dat wel. Uh, kijk, je bent een steen aan een stok en dan maar roeren, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar wat hier gebeurd is... Wachel uh, had de steen van Roerik om en om gevonden. Dat was de steen der wijze, die je krijgt wanneer je 123.456.789 keer het gesmolten lood hebt omgeroerd. Alleen met zo'n steen kan je goud maken. Maar nu is hij zoek geraakt tussen de kiezels die hier liggen en dat is maar goed ook. Oh, precies! Dat wilde ik net zeggen, toen de jonge vriend hier mij de woorden uit de mond. plaatst. Juist, ja, ja. Ik heb helaas mijn bascule niet bij me. Maar zo op het oog zou ik niet uitsluiten dat er een balans zou kunnen zijn... tussen de schade en de waarde van het goud. En natuurlijk moet de zaak ambtelijk worden vastgelegd in drievoud. Maar de mogelijkheid bestaat dat het geval van de loodhervorming... geen ernstige juridische gevolgen zal hebben. Oh, dat is goed afgelopen... Wie had u kunnen denken dat het maken van goud zulk vervelend werk zou zijn? Het lijkt zo aardig, maar niemand heeft in de gaten dat men er heel vuil van wordt. Omdat de waterleidingen gesmolten en geroerd moeten worden. Om en om en om. En geen wassen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe uh, uh. okay. krijg je de leiding weer in orde, bedoel ik? Uh, dat zou moeilijk zijn. Zoveel loodgieters zijn er niet. We zijn er, jonge vriend. En kijk, huh? daar zit hoor ik om en om. Oh. Ik kwam deze heer toevallig tegen, als u mij toestaat. Oh. Hij zoekt werk. Ik ben loodgieter geworden. Oh. Lood heeft geen geheimen meer voor mij, want ik heb er veertig jaren in staan roeren. Yeah. Daarom staat dat mij nu tegen, ziet u. Oh. Maar gieten en solderen, ach, dat is niet onaardig. En men doet nog nuttiger werk ook. Want als ik het goed begrepen heb, is het buizenstelsel in deze buurt lelijk in het ongereden geraakt. Erg lelijk. Het bereiden van een maaltijd is niet langer een genoegen. En daarom ben ik zo vrijpostig geweest om deze heer de aanleg van een waterleiding op te dragen. Oh, een goed idee. Ik had het zelf kunnen verzinnen. Vooral nu je over eten praat. Wil je wel geloven dat ik erg veel heimwee heb naar een eenvoudige, doch voedzame maaltijd? Heer Bommel had de vriendelijke gedachte gehad, om de markies de kantekleer voor het eten uit te nodigen, en de edelman had de invitatie zonder veel bedenkingen aangenomen. Alleraardigst, werkelijk. Door gebrek aan loodleidingen is de bereiding van de eenvoudigste schotel bij mij een kwalijke vars. Parbleu, gered me werkelijk uit een afschuwelijk inconvenient, uh, Dat doet me plezier. Uh, ik hoop dat het een gezellige avond wordt. Uh, wilt u hier gaan zitten? En wat denkt u van een bittertje om de eetlust op te wekken? Uh, kijk, hier houd ik nu van. Interessante gasten en een voedzame maaltijd. De maaltijd zal zonder twijfel voedzaam zijn. Maar uh, wie is deze uh, verwijloosde figuur? Nou, uh, roe ik om en om. Heer om en om is de loodgieter, die de leidingen weer heeft gemaakt, maar pas nadat hij al zijn goud en zijn geheimen had weggegeven. Hij was een goudmaker en hij maakte iets uit niets, maar wij hebben met z'n allen niets uit iets gemaakt. Daar moet een mooie les in zitten, dat voel ik heel fijn aan door mijn groot denkra.